Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers zijn in Duitsland oververtegenwoordigd in de criminaliteit... zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Magère. Het aantal geweldsdelicten nam vorig jaar met 6,7 procent toe... en dat kwam voor een groot deel door de komst van vele asielzoekers. De magère spreekt van een onplezierige ontwikkeling... Het tekent erbij aan dat een kleine groep veelplegers voor de stijging verantwoordelijk is... en dat die over het algemeen niet uit oorlogsgebieden zoals Syrië en Irak komen. De Majere vindt daarom dat het strengere uitzetbeleid nu echt moet worden uitgevoerd. De VS heeft 271 medewerkers van een Syrisch onderzoekscentrum op een zwarte lijst gezet. Volgens de Amerikanen werken de onderzoekers aan chemische wapens. Ze worden door de sanctie vooral financieel getroffen. Hun tegoeden in de VS worden bevroren... en ze mogen geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven. De VS houdt de Syrische regering verantwoordelijk voor de chemische aanval... eerder deze maand in Ganshajgoen. President Assad spreekt de beschuldigingen tegen. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de vakantiedrukte komende zomer op Schiphol. Het is nu in de meivakantie al bijzonder druk, met lange wachttijden als gevolg. Dat komt volgens de FNV door een tekort aan beveiligingspersoneel. Er moet volgens de bond nu direct personeel bijkomen, zodat die mensen voor de zomer zijn opgeleid. Bij zeehondenopvang Pieterburen is een zeehondje van 5 kilo binnengebracht, meldt RTV Noord. Het is de kleinste zeehond die ooit in Pieterburen is opgevangen. Normaal wegen pups bij geboorte minstens 7 kilo. Het diertje van 57 centimeter werd gisteren gered van een zandplaat. Hij was zijn moeder kwijtgeraakt. De zeehond heeft de naam Gijsje gekregen. Hij is erg zwak en ligt in quarantaine. Niet eerder kreeg de opvang in Pieterburen zo vroeg in het jaar al een zeehond binnen. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Minima vannacht rond 4 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Met kans op hagel en onweer. En het wordt hooguit 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Heel hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko B. We filmmuziek. En filmmuziek in het tweede uur is altijd wat rustiger dan het eerste uur. Meer romantische muziek. Meer uh, instrumentale muziek. Onder andere Heaven's Gate. The Tale of Genji, uh, John Carter. Uh, Debbie Wiseman. No Reservations. Uh, ja, verschillende mooie muziek... Uh, Films. En daarom gaan we gauw beginnen. We hebben zoveel op de rol staan. En we beginnen met een film die heet Heaven's Gate. Ik zag toevallig daar de opening van op Arte... Een Duits-Franse zender die deze film in het weekend draaide. Er zit hele mooie muziek in. Onder andere het nummer Slow Water. Litme van Sanford. En dit is muziek uit de film Heaven's Gate. Ik zal je vertellen waar die film over gaat. Even kijken of ik dat straks zie. Oh ja. James Averill is de sheriff van Johnson County uh, in Wyoming. Doordat het heel erg goed gaat in de regio, trekken er veel nieuwe immigranten naartoe. Deze nieuwe immigranten kunnen nauwelijks profiteren van het economische succes en enkele van hen stelen vee van de schatrijke landeigenaren om zichzelf in leven te kunnen houden. Dit tot grote ergernis van de landeigenaren die een dodenlijst opstellen met 125 immigranten en er een premiejager op afsturen. Avril is verliefd op uh, Ella die een bordeel runt, maar hij heeft concurrentie van Nathan D Champion, een van de premiejagers. Premi Kortom, een echte Western met hele mooie muziek. Even, uh, ik ga er nog meer uit draaien. Deze, uh, Sweet Breeze. Lot L.A.'s Waltz. Maar er is nu tijd voor iets bijzonders. The Tale of Genji. The Tale of Genji is een compositie en een muziekalbum van Isoa Tomita. Tomita is voornamelijk bekend vanwege zijn pionierswerken binnen de elektronische muziek. Maar componeerde ook klassieke muziek en lichte muziek. The Tale of Genji is een fantasiesuite rond het leven aan het Japanse hof. Ongeveer duizend jaar geleden met daarin een liefdesgeschiedenis. De muziek is er ook een beetje zoetsappig. En uh, uh, ja, het is wel mooie muziek. Dus uh, in, twee, in 1999 is deze opname gemaakt. En ik laat gewoon twee stukjes aan het horen. Omdat het best wel aardige muziek is. Het is niet echt direct een film. Maar het is wel filmachtige muziek. De Overturen. We zijn in Japan. Prachtige muziek van Isao Tomita uit The Tale of Genji. En dit is nog een mooi nummer eruit. Lovely Maiden Ma Marusaki. Ik draai het niet helemaal, het is dus heel lang de muziek. stukje. Mita. Prachtige CD, The Tale of Genji. En uh, ja, niet echt een film, maar wel hele, een hele mooie muziek. En uh, dat is wel natuurlijk een beeldende muziek. Je kan er alles bij voorstellen. Er uh, kom ik wel, wel een echte film. Dat is de film uh, John Carter. De muziek is van uh, Michael Giacino. Dat is een prachtige soundtrack, Cat Carter. Yeah. film John Carter is woensdagavond op uh, 26 april half negen op Veronica te zien. Het is een film die eigenlijk het niet zo goed gedaan heeft. Maar de soundtrack is eigenlijk voortreffelijk. Een, een 4,5 uh, uh, ster krijgt deze soundtrack. Dus het wordt redelijk hoog gewaardeerd in de soundtrackwereld. De film, uh, ja, ik kan er niet zo gek veel over zeggen. Science fiction film. Het gaat over uh, uh, uh, ja, een uh, hommage brengen. Uh, John Carter hommage brengen aan de. de uh, Science fiction schrijver Edgar Rice Burroughs. Een paar mooie nummers uit deze soundtrack. onder andere dit: Gravity of the Situation. soundtrack John Carter. Ja, dit is duidelijk actiemuziek. We gaan iets rustiger zoeken, kijken of we wat kan vinden. John Carter of Mars. De film is niet zo geweldig, maar de soundtrack, de sound is geweldig. Die is prima de luxe, grote klasse. En die is gecomponeerd door Michael Giacchino, een bekende jongen uit de soundtrack wereld. Heel veel soundtrack op zijn naam staan. Kortom, ik ga deze afsluiten, want ik ga naar een van mijn andere favorieten. En dat is Debbie Wiseman. Die heeft onlangs een uh, cd uitgebracht. Uh, Debbie Wiseman, live at the Barbican. En dan dirigeert ze zelf een groot orkest... die nummers uit haar verschillende soundtracks spelen. En de eerste soundtrack die ik gekozen heb voor Demi Wiseman is Tom Midnight Garden... Ja, dit is uit de film Tom Midnight Garden, een Engelse film, 1999. Het gaat over een jochie die in de vijftiger jaren bij zijn opa een magische klok vindt die 13 slaat. En die klok die zorgt ervoor dat hij terugkeert in de tijd naar het jaar 1880. Maar deze muziek is fantastisch, prachtig mooie compositie. En ook het volgende nummer van Debbie Wiseman uit de tv-serie Wolf Hall is een fraai nummer. Ja, wederom een prachtig nummer. Uh, ik was onder de indruk van dit uh, melodietje. zit meteen in je hoofd geramd, zou ik bijna zeggen. Debbie Wiseman, de, ja, de titelmuziek van de Wolf Hall tv-serie. Uh, prachtig geluid van de Engelse horen natuurlijk. Uh, mooi nummer. En wat zouden we zijn zonder Father Brown? Volgens mij ook een tv-serie waar ze muziek van gemaakt heeft. Father Brown, de laatste die ik van dit prachtige album draai. Debbie Wiseman, Live at the Barbican. Dit is ZFM. Zangro. Ja, een applaus voor deze fantastische componisten en dirigente. Debbie Wiseman, prachtige cd. Debbie Wiseman, live in de Barbican. Uh, kom ik bij een film die aanstaande dinsdag morgenavond op 25 april op televisie is. No Reservation, muziek onder andere van... Philip Glass en Conrad Pope. Nou, met die Conrad Pope beginnen we Truffles en quail. Mooi nummer, Conrad Pope. Uit film No Reservations. Uh, ik zei het al, morgenavond, 25 april, op de buis te bewonderen. Het gaat over uh, een, uh, uh, het stringente leven van een succesvolle kokin... gespeeld door Zeta Jones, wordt op zijn kop gezet... wanneer ze plots voogd wordt voor haar tienjarige nichtje. En tegelijk wordt opgezeld met een nieuwe collega, Eckhart... die in alles haar tegenpool lijkt te zijn. Uh, ja, het is een remake van een Duitse film. Maar zeker de moeite waard... Uh, muziek onder andere van Philip Glass. En daar gaan we ook wat van draaien. Dit is van hem. Uh, Zoe en Kate Watch Video.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 It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, wonderful Good luck, my baby, it's wonderful it's Wonderful, it's wonderful, wonderful I dream of you, chips, chips Dat-ti-du-di-du, boom, chibum bum doo Dat-ti-du-di-du, boom, chibum bum dat Dat-ti-du-di-du Vieni, vieni via con me Entri in questo amore buio Non perderti per niente al mondo. via. we. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varie. Io uno innamorato di te. Eh. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, God bless my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da Dati du di du, cibo, cibo bu, dati du di du. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. È e tre fati un bagno caldo c'è una cappa toglio azzurro fuori piove un mondo freddo è wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful a dream of you chips chips dati du -do diu cibo -do, cibo dati du diu cibo cibo dati du diu Keinige soundtrack. Er zit dus deze muziek in. Ik zie ook nog iets aan van Michael Bublé. En heel veel operamuziek. Kortom, een zeer gevarieerde soundtrack uit de film No Reservation. Dinsdagavond, 25 april. Romantisch film, de moeite waard. Als we het dan over Italiaanse muziek hebben, dan kom ik bij een cd'tje. gangstermuziek van Piero Umilani. Onder andere deze. Piero Umilani, eh, nog eentje, Aptura in jazz. dit is een stukje blues Grappige muziek vinden hoor, die uh, Spaghetti die uh, gangsterfilm, zou ik bijna zeggen. Uh, zeker de moeite waard. Uh, we hebben helemaal nog niks aan tekenfilms gedaan, dacht ik. Dus dat moeten we gauw veranderen. En dan kies ik deze keer voor een Japanse tekenfilm. Uh, eens even kijken, hier heb ik hem. Uh, muziek. Hanoka Kai. En dat is over de, de film Pani Pony Dash. Pani Pony Dash. Het is uh, grappige muziek uit deze film. Ik noem maar één nummer. Uh, en ik wil nog één nummer draaien van uh, twee Duitsers. Manfred Hubler en Siegfried Schwab. Die hebben nogal wat luchtige uh, uh, uh, uh, ja, seksfilms van muziek voorzien. Maar ook gangsterfilms. En dit is een, een stukje muziek. Ghosts or Good and Bad Unions. Met overschot en uien, dus dat kan... Dit is echt een muziek die je vroeger zag bij die Vloeistof Diars. Manfred Hübler en Siegfried Schwab. Ik was van de week verbaasd dat ik een, een tune, een trailer zag van Ilja Gort, ofzo, dacht ik. In Frankrijk op zoek naar vanal in Italië. En dat was de, deze muziek. Die kennen we toch? Ik zit weer op. Ik heb geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Akobé B. En we draaiden filmmuziek. Bijzondere filmmuziek. Mooie muziek. Klassieke muziek. En ja, ik heb het met veel plezier uitgezocht. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zorg dat je er volgende week weer bij bent. Bij CFM Cinema. Zelfde tijd. Eh, zelfde zender. En ik zou zeggen, voor zo direct. Sleep wel. rusten En morgen gezond weer op. Maak er een mooie week van.